dat je schoonmoeder nog jong was. De New Beats en Bread and Butter. Dit is lokaal omhoog goole. De omroep voor Goorle en Rio. Met zometeen meteen een nieuwe bericht uit op. Maar nu eerst het laatste nieuws het allereerst. Erik van Vliet, het nieuws van 7 uur. Dit is het regio-nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het was op Schiphol een kille ontvangst van Johan van Laarhoven. Zelfs zijn broer Frans mocht hem niet eens een hand geven bij aankomst. In plaats daarvan werd van Laarhoven meteen naar de gevangenis in vlucht gebracht. Er is iemand in dit land die een bevel heeft gegeven, zo zegt advocaat Gerard Sprong op de persconferentie op Schiphol. De advocaat zegt dat ze niet zullen rusten voordat ze weten wie dat is. Johan van Laarhoven is bekend in de regio Tilburg, omdat hij eigenaar was van de koffieshops die we allemaal kennen. En een 35-jarige man uit Geelsen moest afgelopen woensdag zijn rijbewijs inleveren. omdat hij op de Burgemeester Legendweg in Tilburg betrapt was met alcohol achter het stuur. Ook werd hij betrapt op een snelheidsovertreding. De man had ook nog een boete openstaan van bijna 1200 euro. Hij moest kiezen of zijn rijbewijs inleveren of de boete betalen. Dus hij betaalde de boete, maar omdat hij ook te veel alcohol op had werd ook zijn rijbewijs nog een keer afgepakt. De man reed 116 kilometer per uur, terwijl op de weg een maximum snelheid geldt van 80 kilometer. Er wordt in deze regio de komende tijd meer gecontroleerd op snelheidsovertredingen. Tot zover het regio Oké, okay, dankjewel Erik. En we spreken jou weer over een uh, nou, klein uurtje om 8 uur. Eens even kijken naar de... Verkeersinformatie. Ja, de verkeersinformatie. Nou, ik kan je vertellen, op dit moment geen spielers, werkzaamheden of flitsers in... Uh, nou, in ieder geval het gebied rondom Goorleriel en Tilburg. Dus je kunt lekker doorrijden. Dat is in ieder geval hartstikke mooi. En dan, ja... Hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. ja, gaat het zo meteen toch weer gebeuren. Het is er weer tijd voor. Ik zou zeggen, riemen vast, want... Zometeen, een nieuwe. Het houdt niet op. De Music Corner Classic. Op maandagavond, van 10 tot 11. 9. Zero. Yeah. Ja hoor. Weekend. Het is weekend, we zijn officieel begonnen. Goedenavond. Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Rio. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl Goedenavond. Mijn... Dit is tot 10 uur. Het houdt niet op. Het houdt Met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases zo goede gozer die Maarten. I'm not the only sokken. Ja, ik ook. In de lade, klopt, ja. In de... Ja, ik denk dat het uh, een van de meest gedraaide ja, platen is in uh, dit uh, programma. Queen, don't stop me now. Ik denk samen met uh, Friday, I'm in love van The Cure. Goedenavond, welkom bij een nieuwe niet op. Het is vrijdagavond, het is uh, 17 januari 2020. Het is 8 over 7, of, uh, oftewel het is officieel weekend. Ja, nou hè. En uh, er staat, hier staan, hier staan, ja, we hebben publiek uh, vandaag in de studio. Kijk, nou wel applaus. Nou wel applaus voor de klapstoel dan wel. Uh, oh, er zit ook een klein kind in het publiek. Wat is het? Jongens, lekker Nee, Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ik moet nog programma doen, uh, drie uur. Spreek me over drie uur weer, dan, uh, dan is het misschien totaal anders. Ondertussen doe ik wel even een colaatje voor mezelf inschenken. oké. Eh, nou, kunnen we officieel beginnen met uh, deze, het daar niet op. De derde alweer van uh, 2020, wat gaat dat hard hè, wat gaat dat hard. Dat zei ik vorige week ook al. Vanavond is er een uh, afwisseling van wolkenvelden, opklaringen en een enkele bui. Ja, de wind draait naar het westen en neemt in kracht toe. Aan zee is de wind krachtig tot hard en in het binnenland matig tot vrij krachtig. Het is vandaag de dag van de kabeltram. Ja, ik denk ik laat expres even een stilte vallen, want ja, ik heb het ook niet verzonnen. Ik lees het alleen maar voor. Het is vandaag de dag van de kabeltram. Het is ook vandaag de dag van de taalkunsten en cultuur. Nou, zit je bij ons goed, hè? Ik uh, maak de komende drie culturen uh, radio. Dus nou. En het is uh, vandaag ook Wereldfetisdag. En op Wereldfetisdag geven we steun en aandacht aan mensen met een vreemde hobby, obsessie, oftewel fetish. Bijvoorbeeld mensen die opgewonden raken van leren, voeten of andere specifieke, fie, uh, specifieke zaken. Normaal worden zij met een schuine blik aangekeken, maar niet op de derde vrijdag van het jaar. Dan mag namelijk alles. Nou, oké. Okay. Ik weet dat het van uh, veel mannen. Uh, Bl lange blote benen met laarsjes, ja. ja. En van mij persoonlijk dan ook nog een paar uh, plaatjes. Hè. Als, uh, als ik op vakantie ben of zo, zie ik een paar plaatjes. Ja. Dan moet ik daar gewoon even kijken. Vandaag dus wereldfettisdag. En uh, nou, in navolging van veel andere gemeenten in Nederland heeft ook uh, de gemeente Tilburgs besloten om uit voorzorg uh, haar Citrix-omgeving te sluiten. Het software systeem waarmee uh, de gemeentelijke organisatie werkt blijkt namelijk niet goed beveiligd tegen hackers. Uh, de maatregel heeft ook gevolgen voor de inwoners van de gemeente. Ook andere gemeenten hebben besloten om Citrix uit voorzorg uit te schakelen. Dat zijn uh, Gorle, Halderbergen, Geelze en Rijen. Uh, Balenassau, nassau Beek en Waalwijk. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenten de verbinding met hun servers en hun diensten herstellen. En uh, ja, uh, enquêteurs, enquêteurs, mooi woord, enquêteurs die uh, voorbij gaan eens aanspreken... ...en lieden die uh, abonnementen proberen te verkopen, zijn voortaan verleden tijd in de Tilburgse binnenstad. Dat geldt ook voor de winkelcentra Heijhoef, Wagnerplein en Westermarkt. De gemeente die breidt het uh, zogeheten flyerverbod uit. Ja, ik herken dat. Vooral op, op het Piet de Vredeplein, hè? daar staan ze. Als je dan naar de mediamarkt wil of je gaat kleren kopen bij de Sting of je gaat naar uh, een kopen. Maakt niet uit, daar staan ze. Ik probeer ze altijd te ontwijken, ik probeer altijd met een grote bocht door hem heen te lopen. Hè? Voorlopig dus uh, verleden tijd. En uh, tijdens snelheidscontroles op de Ringbaan Noord in uh, Tilburg zijn donderdag, uh, gisteren was dat, 621 bestuurders geflitst. Het hoogstgemeters, de hoogst gemeten snelheid dat was 118 km per uur, waar je 50 km per uur mag rijden. Dus daar ging iets niet helemaal goed. politie controleerde met zowel een lasergun als radarauto. Volgens hen waren snelheden van 90 km per uur geen uitzondering. Ja, sommige, sommige, wegen, sommige wegen waar je 50 mag rijden. Maar dat kan toch niet, 120? Denk ik dan. In de ochtend was de hoogstgemeten snelheid 83 km per uur. En in de avond was de hoogstgemeten snelheid 118 km per uur. Dit terwijl regelmatige voetgangers en fietsers de weg oversteken als dus de politie. Oké, okay, dus uh, be aware. De tijd zullen op deze locatie nog vele controles volgen, waarschuwt de politie. Ik denk dat dat wel verstandig is. Aan de ene kant word je een beetje genaaid. Ja, een tikkeltje te hard. Hè? Dat nooie je mij ook niet. Maar... 118 km per uur, waar je mag. Nou, mag, uh, wordt vervolgd. Ja, en dan... Vraag nu je verzoekplaat aan, want wij zijn er voor jou. Ja, nou, dat is eigenlijk wel gewoon de motto van dit programma. Vraag je favoriete uh, verzoekplaat aan, want wij zijn er voor jou. Wat wil je horen? Wat is jouw favoriete plaat van het moment? Of heb je een oude classic? Het mag van alles zijn. En weet je waarom? Het is vrijdagavond, alles kan, alles mag, het is weekend. Dus laat maar weten, welke plaat wil jij horen? Doe je heel makkelijk via 013 54 54 of via Facebook, facebook.com slash matelog. En daar kun jij jouw favoriete plaat achterlaten. Maar, denk er wel om, heel Goorle, Riel, Tilburg en omgeving gaat jouw plaat ten gehore nemen. En dat zijn een bak met luisteraars, hé? dat wil je niet weten. Dus denk er goed over na, welke plaat wil jij horen? 013 54 54 of facebook.com slash matelog. Van uh, Don't Stop Me Now naar Don't Start Now, de nieuwe Dua Lipa. Let's spend a night together. Nou, laten we dat doen. Komende drie uur. het dan niet op op uh, de lokale Lomepoelen. Tot en met tien uur vanavond. The Rolling Stones. Let's spend a night together. Daarvoor Dua Lipa en Don't Start Now. Hé, nou. maakt het tien voor half acht. Eens even kijken. Ja, ben jij al helemaal goed op weg naar een gezonde leefstijl door middel van Dry January? Maar is de verleiding tot een borrel in ja, de omgeving van Grollen toch veel te groot? Nou oké, okay, wij gaan jou helpen om de maand af te maken. Want wij hebben voor jou wat tips op een rij gezet, waardoor jij een maand geen alcohol drinken overleeft. Ik zal, uh, ik zal het sowieso wel knap vinden als je nog in de race bent. Want ja, hè, al die nieuwjaarsborrels, probeer maar is niet een glaasje te nuttigen. Maar um, bijvoorbeeld, wat dacht je van Boels Bite Bar? Die hebben op uh, 4 december vorig jaar haar deuren geopend. Het is een prima plek om uh, een avondje heen te uh, gaan tijdens Dry January. Niet alleen kan je hier fanatiek jeu de Boelen uh, spelen met al je vrienden, want, maar ook heeft de tent heerlijke mocktails. Dat zijn cocktails zonder alcohol. En het leuke is, dat je niet eens proeft dat het 0.0 is. Dus ja, een semi sportief avondje met toch een lekker drankje. Of wat? Dacht je naar de bioscoop te gaan. Je gaat gewoon lekker chillen in een van de comfortabele stoelen. In een volledig donkere ruimte. Met, met een ja, goede film. Nou, wij kunnen jou verzekeren dat, geen één seconde aan alcohol, uh, ja, dat je geen één seconde aan alcohol denkt. Met die grote bab, uh, bak popcorn voor je neus. Als uh, je neus. Dus dan toch nog een goede filmtip wil. Uh, 1917. Um, en ja, blijkbaar is het zo dat als je samen met iemand dry January ingaat... het je beter afgaat. Want als je een vriend, een vriendin, een partner, een familielid of een huisgenoot hebt... nou, samen aan het water is uh, al een stuk minder saai dan in je eentje. Dus heb je nog een gunst van iemand te goed, dan is nu misschien de tijd om deze te innen. Um, ook, heel, uh, wat heel goed werkt, is uh, even je hoofd helemaal leegmaken. Laat je van top tot teen verwennen door een masseuse. Dus een lekkere massage, er zitten er een aantal hier uh, in de buurt. Dus... Nog een extra tip, um, ook terrassen. Ja, dat, ja, je zou denken van niet, maar vaak wordt het woord terrassen al snel gelinkt aan een bol. Logisch eigenlijk, want ja, dit maakt het jou al gauw moeilijk om nee te zeggen. Want, ben u eerlijk, het is ook gewoon gezellig. Uh, studio op de Korte Heuvel is een voorbeeld van een lekker groot terras. Let op, ook hier heb je een keuze uit een hoop mocktails, mojitos uh, en nog een heel hoop andere spul. Ook allemaal zonder alcohol. Ja, en voor de rest kun je gewoon uh, nog lekker aan uh, de high tea natuurlijk. Uh, je kunt ook een bootcamp volgen, want uh, naast het niet drinken zou je natuurlijk nog, uh, ja, nog iets kunnen doen om zo gezond mogelijk het jaar in te gaan. Dus uh, na nou, dat kun je, hè, dan heb je natuurlijk een lekker strak fit life. Um... Je kunt ook gezond snacken, dus je kunt lekker aan de, de, de groenten en de fruit. En als laatste tip, uh, ja, die valt een beetje in het draaitje met de bioscoop. Plan een leuke avond met vrienden en familie in de schouwburg of op podium 013. Dus laat je gewoon verrassen door een, misschien nog een onbekende artiest of muzikant of een toffe voorstelling. Allemaal tips om Dry January nog door te komen. We hoeven kijken hoeveel. Ja, nog 14, 14 dagen nog. Nou. Iedereen die meedoet aan Dry January, zet hem op, hè. Zet hem op. Jullie kunnen het allemaal stuk voor stuk. Goed, eens even kijken. Een weekendplaat. Joost die wilde graag deze horen. Hij vroeg hem maar via facebook.com slash Faveless. Back to the 90s met insomnia. I only smoke weed when I need to.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 Fort Worth to Amarillo. Well, law come on, go with me till the sun dips low. Texas sun, Texas sun, oh girl. Texas soul oh. Texas sun yeah. Texas sun You say you like the wind Blowing through your hair well, Come on, go with me The sun goes down. Texas sun. Yeah. Texas sun. Oh, baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip. Big body. Take a ride with me, babe You by my side How does it sound? You and I Oh, girl. Take a ride with me, babe You by my side How does it sound? You and I ja, je hoort het, uh, je hoort het vaak resistenten wel eens aan het uh, begin van het jaar zeggen. Van uh, Dit is nou al eentje voor de eindejaarslijstjes. Nou, dat zou zomaar eens kunnen zijn uh, met deze. De nieuwe zin van Cruel Samen met uh, Liam Bridges op uh, Vokalen en uh, Texas Sun. Daarvoor. Uh, wat hoort, daarvoor. Oh ja, Faithless en uh, Insomnia. Um, eens even kijken. Ja, uh, nog even kijken. Even kijken. Dan is het er acht. En dan zeven, zes, vijf. 4, 3, 2, 1 Ja, het is half acht wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, Wie kijkt? wie, wauw, wauw. Dit is het weekend wacht dus weer, weer, weer Bericht, bericht. Het weekend wacht is weer bericht ja, echt, soms op de seconde gewoon Helemaal niet uh, even gewacht tot het exact half acht was, maar Echt weer op gewoon op de seconde, is het half acht. Het weekend wacht is weerbericht. wat gaat het worden de komende dagen. Morgenochtend wisselen wolken, velden en zonnige momenten elkaar af. In de kustgebieden is het vrij zonnig. In het binnenland heeft de meeste bewolking. Er trekken enkele buien over het land. Daarbij is er zelfs kans op hagel. Morgenmiddag dan is er een mix van zon, wolken en enkele buien met kans op hagel. De meeste buien zijn voor het noorden en oosten. In het zuidwesten en zuiden blijft het waarschijnlijk droog. Um, nou ja, de temperatuur sta je naar uh, 8 graden later, maar door de stevige wind voelt dat aan als 3 graden. Het zijn ook gevoelig kouder dan de voorgaande dagen. Uh, morgenavond in de nacht naar zondag dan draait de wind langzaamaan uh, naar uh, het noorden, noordwesten tot het noorden. De buien vanaf uh, de Noordzee kunnen daar ook uh, ja, weer het zuid, uh, zuidwesten en zuiden bereiken. De meeste buien zijn voor de kustgebieden in uh, binnenland dat de temperatuur naar min 1 tot plus 1 graad. Lokaal is kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten en in de kustregio's ligt de temperatuur een paar graden boven nul. Zondag dan, dan is het prima weer om erop uit te trekken. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aanvankelijk hebben de kustgebieden met buien te maken en is het in het binnenland overwegend droog. In de middag dan neemt uh, ja, in het binnenland de kans op een bui juist toe. Er zijn minder buien dan op zaterdag en dat betekent dat er een lange droge periode zijn waarin je lekker naar buiten kunt. Maxima komen uit op 7 graden in het oosten tot 9 in het westen en het noordwesten tot Noorderwind uh, is overwegend matig van kracht. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wie kijk, wie, ma, ma. Dit is een weekend. Wacht dus weer, weer, weer, weer bericht. Ja. Welke plaat wil jij horen? Je mag je favoriete plaat tot tien uh, uur vanavond aanvragen. Waar heb jij zin in? Vrijdagavond, alles kan, alles mag, anything goes. 013541354 of facebook.com slash matelog gaan we even disco. Ik draai voor jou first choice. Let no man, put us under. Yeah, yeah, yes! En uh, Has Wall in de 8-track remix. En daarvoor First Choice en Let No Man Put Us Under. tijd voor een uh, blokje opmerkelijk nieuws. Een Amerikaanse vrouw heeft in één kalenderjaar twee tweelingen gebaard. De vrouw, Alexandria Wollaston, die kreeg haar eerste tweeling in maart 2019. En haar tweede tweeling in december, zo schrijft CNN. Wollaston ontdekte in mei dat ze weer zwanger was van een tweeling. De vrouw had op dat moment niet de intentie om nog meer kinderen te krijgen. Zij zegt, ik heb het idee dat ik de tweelingenloterij heb gewonnen. Uh, de vrouw die kwam er afgelopen jaar achter dat haar beide oma's zwanger waren geweest van tweelingen. Die het niet hebben gehaald. Uh, ik zeg altijd dat mijn oma's mij hun kinderen hebben gegeven. Omdat ze beide zwanger waren van tweelingen. Die het niet hebben overleefd, zegt Wallingston. Amerikaanse heeft naast haar tweelingen een driejarige dochter. En volgens CNN is ze niet van plan om beerzwanger te worden. Nou, Oké, okay. um, volgend jaar checken we het nog een keer. Uh, een um, vier agenten in de Amerikaanse staat Florida hebben afgelopen weekend op een, een noodoproep uh, uh, gereageerd. Een buurvrouw had hulpgeroep gehoord en vermoedde dat er een vrouw vast zat in een woning. Nou, eenmaal ter plaatse bleek het niet om een vastgehouden persoon te gaan, maar om een papegaai. Papegaai, papegaai, onzin. Uh, de 40-jarige vogel Rambo die gilde help. Let's... Uh, op een schrillend toon. Beetje zoals ik deed. Uh, de buurvrouw van het dier twijfelde geen moment en belde het alarmnummer. Op beelden van een bewakingscamera is vervolgens te zien hoe de agenten de eigenaar van Rambo, die in de voortuin uh, staat te klussen, aan de auto van zijn vrouw aanspreken. En pas als de politie de vogel ziet en hoort, druipen ze lachend af. Nou ja... Rembo roept soms uh, om hulp, dat heb ik hem geleerd toen ik nog jong was en Rembo in een kooi verbleef, zo uh, zei de eigenaar van de papperij later in een, een reactie. Ook de buurvrouw heeft inmiddels uh, kennis mogen maken met het dier. Nou, alle paperijen nog aan toe. En uh, de populairste kindernamen in Nederland, ze zijn bekend, dat waren in 2019 Emma en Noah. De taal kregen 785 jongens de naam Noah en 731 meisjes de naam Emma. In 2017 stonden deze twee namen ook al bovenaan de lijst. En twee jaar geleden gingen de eer naar uh, uh, Lucas en Julia. Ja, die zijn ook nog steeds uh, populair. Uh, dat heeft de Sociale Verzekeringsbank uh, afgelopen maandag uh, gemeld. De instantie houdt een database bij van alle namen... omdat de instantie de registratie voor kinderbijslag in Nederland regelt. Uh, dus ja, Ik was natuurlijk ook heel erg benieuwd... want er staat ook een linkje bij het uh, artikel bij. Hoe vaak komt Maarten dan nog voor? Uh, eens even kijken... Dat is, uh, ik heb het even ingetikt, uh, 52 keer. Dus afgelopen jaar, in 2019, zijn er 52 jongens Maarten uh, genoemd. Nou, die uh, ouders die hebben in ieder geval smaak. Ik, alhoewel, ik sta wel op plaats 309, dus ik ben Lanzemarand een beetje aan het uitsterven. Ik ben ook benieuwd, Jimmy, Jimmy zit hier bijvoorbeeld hiernaast. Jimmy, die staat op, uh, even kijken, 48 Jimmy's zijn er geboren. 3 plaats 33, even kijken, onze, doe ik er nog eentje hoor, even onze nieuwslezer. Die hoor je zo meteen weer, uh, Erik... Nee, nee, dat kan niet. E Erik. Serieus, zijn nou, er geen Eriks geboren? Nee. Zo uh, dat is toch nog best een hippe naam, Erik. Ja, toch. Nou, ik weet het, ik weet het eigenlijk ook niet. Um, um, even kijken, ik uh, moet deze knop hebben, ja. Geen Eriks geboren, maar wel dus uh, 52 maartens. Nou, ik zou het onthouden hoor, ik ben er super trots op. Afgelopen vrijdag... Toen ik klaar was met mijn uitzending en uh, thuis kwam, toen hoorde ik het nieuws dat Neil Peart is uh, overleden, de, van de band Rush. Hij was eigenlijk de laatste nog enorm groot, ja, grote levende drummer die er was, een aantal geleden, maanden geleden, Ginger Baker overleden. Hij was eigenlijk de laatste grote drummer die uh, ja, nog, nog leven. Um, uh, vorige week, uh, ja, vrijdag, werd dat uh, bekendgemaakt op 67-jarige leeftijd. Uh, hij, hij werd ook wel de F-16 onder de drummers genoemd. Uh, ik heb afgelopen woensdag in Going Underground Tom Sawyer gedraaid. Maar ja, dit is natuurlijk die echte Classic-fans. En ik dacht, die moet ik ook nog even draaien dan. Uh, die doe ik dan op vrijdag, dacht ik. Dus bij deze. En hoor dat drumgeluid van Neil Peart. Het is Rush and the spirit of radio. Hij zat met een soort uh, playbackende muppet-kip-achtig. Uh, Dankjewel. Ah, alsjeblieft. Like Oké, okay, nou, smakelijk. Voor oh, ja. met B en uh, Chunky. Ik weet nog wel, Bruno Mars die heeft ook een Chunky. Uh, dat is ook, uh, ook een leuk liedje. Je chunky. Dankjewel, uh, Jimmy. Bedankt weer voor je bijdrage. Weet je trouwens hoe vaak je naam uh, ja, voorkomt? Of tenminste hoe, hoeveel baby's afgelopen jaar Jimmy zijn genoemd? 144 of zo? 48. 48. Dus je staat ergens uh, op plek 300, nog wat uh, 50... Net, net onder mij. Nou, okay. moet ik heb een kutnaam. Oké. Moet ik Jimmy Jimmy Astroos draaien van de Undertones? Nee, dat niet. Oké. Maak ik dan door met het programma? Oké, okay, ja, prima. Uh, het is nieuwe Music Friday. Er is nieuwe muziek, onder andere van Greg Reporters, mijn favoriete re reporter. Ik kijk even Jimmy aan, kijken of hij op dit woordgrapje reageert. Nee. Dan start ik hem gewoon in. Nieuwe single heet Revival. <lacht> I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down. When you lift me high up, out of the fire, out of the flames, I lost a feeling. When you give me meaning again, I'm singing revival, revival song. Revival I'm singing revival, revival song. I try and find you. Favoriete reporter, Gregory Porter. En Revival, 17 april 2020, dan komt er ook een nieuw album, All Rise gaat dat heten. Dit is daarvan dus de allereerste sinnel. Eens even kijken, ja, voordat je het weet is het carnaval, dus laten we daar ja, een beetje in de stemming te komen, alvast over hebben. Want ja, de Tilburgse carnavalsoptocht die trekt volgende maand weer voor veel oudgedienden opeens weer door de Vertrouwde Route. 23 februari, dan rijden de wagens over de Oude Markt, het radiopleintje, de Nieuwlandstraat, Vijfsprong en Stationstraat. Die route werd in 2016 juist geschrapt omdat die onveilig zou zijn. Afgelopen vier jaar werd de nopstoet over de Heuvelstraat en Willem 2-straat gestuurd. Omdat er nog weken aan de Willem 2-straat wordt gewerkt, kiest de Carnavalstichting ervoor om in ieder geval dit jaar de oude route weer te gebruiken. Nou, dan uh, heb, we, hebben we dat ook weer mooi rond. Er is ook trouwens nog een poll. Welke route is beter? Via de Heuvelstraat en Willem-2-straat of via de Nieuwlandstraat en Stationstraat? Nou, mij maakt, het, mij maakt het persoonlijk niet heel veel uit. Hoe was uh, Jimmy, uh, Jimmy, of uh, die feest die je maakte? Uh, als we het toch over carnaval hebben? Ja, feest. Oké. Okay. Ja, mooie afkorting ook. Ja. Oké. Okay. Log Radio. Radio. 105.6 FM. De Omroep voor Goorle en Riel.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 Het laatste nieuws op Logradio en lokaleomroepgoorle.nl Er is iemand die aanvraagt. Ik wil een kip en een paard en een koe. Een kip en een paard en een koe. Kampen, daar wil ik naartoe. Samen met mijn kip en mijn paard en mijn koe. Omdat mijn sprekjes gebakken en.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 En een koe. Een kip en een paard en een koe. Kampu, daar wil ik naartoe. Samen met mijn kip en mijn paard en mijn koe. Ik wil een kip en een paard en een koe. ben een paard. Een kip en een paard en een koe. ben een paard. Kampu, daar wil ik naartoe. I'm is a gift and a Bij uh, The Chicken Tonight, uh, ideale soundtrack. Bij de Kip door, kan ook. De Nederlandse wiezer. Wiezer op de radio. Nou, in dit geval Wand uh, Wand. En kip paard Koe. Dit is Lokale O Gole: de omroep voor Gole en riel. Jimmy vond het ook een leuke plaat. Dus, uh, dat is mooi. Over Jimmy gesproken, hier is hij met de laatste nieuws van 8 uur. Dit is het Regionieuws, mijn naam is Jimmy Spijkers. De duurste gin ter wereld komt uit Goorlem. Het Goorlandse bedrijf Scully Gin heeft de duurste fles met de waarde van 4,7 miljoen euro. Niet de gin zelf is zo duur, maar de diamant die zich in de fles bevindt. Een toermalijn van 65,17 karaat. Een oplettende buurbewooster heeft woensdagmiddag een grote brand voorkomen aan Den Brem in Goorlem. De buurbewooster liep met haar hond toen ze een alarm hoorde en een huis vol rook zag staan. Ze belde de brandweer. Een ongevallen kaars was de oorzaak van de brand. De brandweer had de brand snel onder controle. Tot zover het regionieuws. Dankjewel. U naam op deze plek. Vraag naar de mogelijkheden. Kijk op lokaleomrophoren.nl. Lokale Goorlen, de omroep voor Goorlen en Rio, met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepghore.nl. Goedenavond. Goedenavond. Tonight. Dit is tot 10 uur. Het houdt, niet op, het, niet op. het houdt niet op. Met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. Here. Het houdt niet op. <laughs> Oh, goede gozer die Maarten. Ja, ik dacht allemaal helemaal. Ook in 2020, Muse en een van zijn allerbeste. Of een van zijn allerbeste, een van de allerbeste van, uh, van Muse. Hè? Het zijn er meerdere, meerdere mannetjes in de band. Of tenminste, het is één band, dus het is toch weer enkel fout. Maar goed, maakt het ook niet uit. Uh, Bliss aan het begin van de tweede uur. Hebben we niet op. 17 januari 2020, 7 over 8. Welkom, het is. Ja, hè. oh, oh dit vind ik echt een, echt een van de allerbeste hoor, van Muse. Bliss uit volgens mij, 2001 was het. Uh, ja, geweldig album. Uh, Origin of Symmetry was dat, hè? Ja. Ja, hè? ja, ja, ja. Feeling good, die cover stond erop. En. Uh, newborn. En. Plug-in plug baby, ja, ja, mooi album. Um, over albums gesproken. Ja, laten we, zo, laten we het eens over muziek gaan hebben. doen we namelijk nooit, dus we dachten van, laten we het, over, uh, laten we het eens over muziek hebben. Want ja, het is nieuw Music Friday, dat betekent dat er allerlei uh, nieuwe platen weer zijn verschenen. Vorige week is dat weer een beetje op gang gekomen, hè? altijd half januari en dan komen de eerste albums van het jaar uit. Um... Vorige week onder andere nieuwe platen van Georgia, David Keenan, The Wolf, Easy Life. En daar kunnen we er vandaag weer een aantal aan toevoegen. Nog een paar meer dan vorige week. Onder andere Bombay Bicycle Club. Die hebben een nieuwe plaat uit. Die komen uit het Verenigd Koninkrijk. Maak een beetje alternatieve rock. Uh, ze hebben nou uh, een nieuwe, nieuwe plaat uit. Dat is de eerste in zes jaar. En die heet Everything Else Has Gone Run. Ook uh, Eat sleep, uh, sleep, Wake, Nothing But You. Die heb ik daar uh, een tijdje van gedraaid. Um, ook een nieuwe plaat. Mac Miller. De hiphopper die uh, een paar jaar geleden overleed. Circles, zo heet die uh, plaat. Ook in één keer, onaangekondigd, een uh, nieuwe plaats van een andere grote hiphopper. En dan heb ik het over Eminem, Music to be Murdered by. Onder andere uh, um, samenwerkingen van Ed Sheeran, die doet er ook op mee. He, natuurlijk, anders wordt het nooit een succes. En Anderson Paak, die doet ook mee uh, op dat uh, nieuwe album van uh, Eminem. Um, ook nog een nieuwe plaat van Rose Beef, Komt gewoon uit Nederland. Al, altijd leuk. Uh, ja, Nederlandse, Nederlandstalig alternatieve liedjes. Lucky, zo heet uh, de nieuwe plaat van Rosebeef. De eerste plaat uh, van haar in uh, maar liefst vijf jaar. Ook Marcus King. Daar ben ik persoonlijk uh, groot fan van. Marcus King van de Marcus King Band. Die heeft nou een nieuwe solo plaat. Eldorado, zo heet die. Had er, al een aantal liedjes van gedraaid. Um, en ook Muramasa. Muramasa, ook uh, aan de andere kant uh, van de Noordzee komt hij uh, uh, vandaan, maakt een beetje elektronische, dance liedjes. Hij heeft al een aantal hele goede singles uitgebracht. Daar ga ik nou ook weer eentje van draaien, dat is de meest recente, samen met uh, Ellie Russell van uh, Wolf Ellis. En even kijken, dat is deze. Vorige week uitgekomen, maar uh, nu dus een uh, heel album erbij. Muramasa en Ellie Roselle van uh, Wolf Alice. Teenage Headache Dream. En komen we woensdag bij Going Underground, dan draai ik nog veel meer albumtracks van albums die dit uh, weekend uit zijn gekomen. John Fred en his Playboy band Judy in the Skies with Glasses. Uh, daarvoor nieuwe muziek. Muramasa Massa en uh, Ellie Worstel van Wolf Alice, Teenage had ik dream. Deze trouwens van uh, Judy in the Skies. Dat werd uh, eind jaren 60 echt een uh, enorme hit. In 1968. Uh, kwam tot nummer 2. En ja, dan ben ik altijd benieuwd van... Oké, okay, wat heeft dan deze platen van de nummer 1 positie weten te houden? Nou, dat was deze. We hadden het net terug even over carnaval. Een overspannen bakker... Een brave man uit deel ging naar een psychiater met een splinter in zijn ziel. Overigens, de, de rest van de top 5 die zag er redelijk uit hoor. Night nice in White setting van de Moody Blues, fris. World van de Bee Gees, Tin Soldier van Small Faces. Maar... Nou weet ik wat ik mis. Allemaal van nummer 1 gehouden door deze van uh, Toon Hermans. Min, waar is mijn neus? Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ik moet hem hebben als ik naar de feestie ga. Ik zag hem net nog liggen in de la la la la la la. -la. Nou goed, hartstikke leuk. Kwaliteitsmuziek op de vrijdagavond. Volgens mij later heeft ook nog uh, ja, iets of iemand iets uitgebracht van... Waar is de feestneus van Toon? Dat was ook nog een liedje. Even kijken of ik die dan uh, hier ergens heb. Waar is de feestneus van Toon? Dat, da ja, dat was weer een antwoord daarop. Uh, waar, waar is de feestneus van Toon? Dat kan ik dan weer niet zo snel vinden. Nou jammer, maar goed... Misschien, misschien hoeft dat ook helemaal niet. Um, even kijken nog wat uh, muzieknews van uh, de afgelopen 24 uur. Want terwijl Eurosonic nog in volle gang is en organisaties nog volop mensen aan het spotten zijn, brengt de organisatie van de Zwarte Cross de eerste namen naar buiten. Voor de 24e editie van het uh, festival op 16 tot en met 19 juli 2020 heeft de organisatie namen als uh, Dropkick Murphys, Sportsteam en Typhoon weten te strikken. Het festival is al sinds de afgelopen, afgelopen november stijf uitverkocht. Festival directrice Tante Rikkie die, die uh, dit jaar afscheid neemt van de cross. Uh, die is in ieder geval apen trots. Nou, de hele line-up uh, is online te vinden. Nightwish, de band van Zanares uh, Floyanse. Die brengt op uh, 10 april een nieuwe plaat uit. Het album heet Human 2 Nature. En dat is de opvolger van Endless Forms Most Beautiful, dat in 2015 verscheen. Het is dus het negende album van de band en bevat twee discs. Op de eerste schijf staan negen liedjes, terwijl de tweede uit één enkel lied bestaat. Opgedeeld in acht hoofdstukken. Nou, ik ben benieuwd. En uh, ja, dit uh, is eigenlijk al een aantal dagen bekend. Maar toch, hè, met haar 18 jaar is Billie Eilish de jongste artiest ooit die de soundtrack schrijft en zingt voor de populaire franchise. Er zijn ook veel uh, mensen die zeggen van... De, uh, James Bond heeft Billy harder nodig dan andersom... Klopt misschien wel, hè? om wat jeugd te trekken. Billy die wist al uh, reuring te creëren door foto's van Bond-actrices in haar Instagram-stories te posten. Nou, gisteren werd het door uh, Eon Production, MGM Studios en Universal Pictures internationaal aangekondigd... dat de 18-jarige wereldster de soundtrack voor de 25e Bond-film No Time To Die is gestrikt. De rest van uh, de soundtrack wordt gecomponeerd door Hans Zimmer. Goed. Het is uh, vrijdagavond, het is 17 januari 2020, 10 voor half negen. En weet je waar ik ontzettend veel zin in heb? Om gewoon even te gaan springen. Jump around, House of Pain. En Maarten, welk liedje ja. kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? Mammon, dan de Lijkt me prima, plaat ook Maarten. Maarten van, Hout, Maarten van den Hout uit Tilburg. Maarten, die er maar geen genoeg kan krijgen van het getal pi. piepiepiep. Zo'n goede gozer die, die Maarten. Het houdt niet op. Grande spektakel. Op. Zo, kan het programma wel vol. De winnaar van de BBC Sound of 2020. En uh, tevens ook uh, ja, te zien op uh, EuroZonic Noordenslag. Dit is haar nieuwe all. Stop This Flame. Um, ja, daarvoor ook nog uh, lekker. House of Pain. Je mag zelf kiezen. Dan raak ik in dit geval voor House. Uh, jump Around. Nou, dat was ook een beetje. Nou, was het House? Nee, ja, nou, een mix van, mix van. Um, straks dan uh, natuurlijk ook weer allerlei uh, weekendtips. Misschien heb je afgelopen weekend, vorige weekend, wel uh, twee dagen gewoon alleen maar op de bank rondgebracht. Dat kan. En dan denk je van, hé, hey, ik heb eigenlijk... Uh, dit, dit weekend wel zin om ja, wat, wat te ondernemen, dan uh, kan dat zomaar. Uh, straks weer allerlei weekendtips. Wat is er allemaal te doen in en rondom golen? En verder, ja, kun je gewoon uh, je favoriete aanvragen nog tot de 10 uur vanavond. Wat wil je horen? 013-5344 of facebook.com slash matelog. Even kijken, ik heb ook nog fake blood. I think I like it uh, hier doorgekregen. Nou, komt er allemaal aan. Maar eerst even lekker funken met Earth, Wind and Fire. Zijn een en uh, Cardi B en uh, Finesse. Eens even kijken, ja. Dit. Ja um, de gemeente, de gemeente Tilburg voor de duidelijkheid, die gaat um, dit voljaar een nieuw park in Tilburg bouwen. Het Urban um, Atleten het Urban Atletenpark. Ja, zo gaat dat heten dan. Uh, even kijken. Uh, net zoals het spoorpark is dit een uh, burgerinitiatief. En, uh, nou ja, er zijn een, een aantal dingen dat je, uh, die je moet weten voor, over de voorziening. Het, uh, het park vinden we straks in de Reeshof, naast de skatebaan in het Racehofpark. Uh, naast dit compleet nieuwe park krijgt de oude Stack ook een make-over, er komt namelijk een uh, disc golf parcours. Dat houdt in dat hier uh, ja, baskets uh, worden neergezet waar je een frisbee in werpt. Uh, wat kun je nog meer verwachten? Nou, zoals je al een beetje aan de naam ziet is het Urban uh, Atletenpark. Noem ik dat maar even. Een fijne plek voor sportieve Tilburgers. Je kunt er straks free hardlopen en onderweg krachttraining oefenen. Uh, en ook een bootcamp volgen. Wethouder uh, Sport Rolf Dols ziet het al uh, helemaal zitten, zo meldt de gemeente Tilburg. Het uh, park past uitstekend bij onze ambitie om alle Tilburgers te stimuleren om naar buiten te gaan en in beweging te komen. Um, een uh, heel nieuw park aanleggen dat kost natuurlijk wel wat. Hè? Het gaat altijd over geld. Uh, de gemeente die geeft uh, 200.000 euro uit aan het uh, Urban uh, Atletenpark. Niet alleen aan uh, de aanleg, maar ook het dagelijkse beheer voor 15 jaar. En nou was ik even twee dingen tegelijk aan het doen. Uh, ik was namelijk ook een uh, plaatje aan het opzoeken over een, uh, over een park. Want die zijn er daadwerkelijk gemaakt. Uh, maar misschien heb je zelf ook nog wel uh, iets wat je wil horen. Dan kun je dat heel makkelijk aanvragen. 013 54 1344. Of via facebook.com slash En uh, nou, dan gaat het in dit geval gewoon even om deze. We're going to Chicago. And Saturday in the Park. Hallo, hallo, antwoordapparaat, ha <laughs> er is niemand thuis, maar laat je boodschap achter naar de Make your escape, you're my own paviaan. The world turns too fast, feel love before it's gone. It kicks like a sleep twitch My papillon It's like a sleep twin. You wish to leave But when it kicks like a sleep twitch You won't choke Choke on the air you try to breathe It kicks like a sleep twitch Ja, heerlijk dit. Editors en uh, Papillon. En daarvoor... Ben ik eigenlijk alweer vergeten, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik heb geen idee. Ik vergeet dat altijd supersnel. Uh, editors, was dit in ieder geval. Uh, laten we het daarop houden. Ik kan daar ook nooit tegen dan. Uh, wat was het nou wat ik daarvoor uh, draaide? Um, ik weet het echt niet meer. Ik word heel erg vergeten Dacht ik uh, gaat iets nieuw uh, erboven. Ik uh, kan het ook niet zo snel vinden. <laughs> uh, maar ja, ah, in ieder geval, het is weekend. Um, nou, heb je vorige week uh, twee dagen op de bank doorgebracht en nu zingen we om ja, iets te gaan doen. Nou dat kan, wij zetten voor jou op een rijtje wat je dit weekend allemaal kan doen in Tilburg. Want ja, is heel Dry January niks voor jou en heb jij gewoon zin om te genieten van een goed wijntje? Twijfel dan niet om zaterdag of zondag naar Rauw te komen. Um, om ja, een van de 60 aangeboden wijntjes te proeven. Wie weet ga jij naar huis met een nieuwe favoriet? Um, nou ja, De kaart staat helemaal online, maar het wine event in Tilburg bij Rauw dus. Uh, er is ook een uh, evenement dat heet Oema de Boemol Oe dat staat vooral bekend om de chillen, relaxen zondagmiddag, uh, goede muziek, een lekkere borrel en goed gezelschap. Uh, dus kom die bank uit en swing! Dus heb je nog niks te doen dit weekend, dan uh, kun je naar de Boemol in uh, Tilburg. Uh, verder ook uh, Eet Voor Elkaar, dat is het duurzame foodfestival van 2020. Ja, je kan er niet omheen, we moeten anno 2020 allemaal een steentje bijdragen aan het welzijn van onze aarde. Citeer ik. Uh. Dus kom daarvoor uh, zondag naar Yves in Tilburg en dan van uh, bij gerechten allerlei tips die je makkelijk in je dagelijkse leven kan toepassen om zo onderdeel te zijn van de verandering die onze aarde nodig heeft. Wat een mooi initiatief! Uh, Eet voor elkaar heet dat. Of uh, ja, ben jij helemaal thuis in de Aziatische keuken, dan hebben we uh, namelijk iets voor jou. Buutvrij! Buutvrij voor hele pot. Uh. Nee, buurtvrij, dat wordt vanavond van top tot teen omgetoverd tot een Aziatische restaurant. Waar je, zoals de naam van de, van de avond al verklapt, kan genieten van de beste curry's en specerijen. Nou, uh, yummy, yummy, yummy. Keep calm and curry on. Zo heet dat evenement dan. Keep calm and curry on. Eens even kijken, wat, uh, wat hebben we nog meer? Um... Ja, heb je zin om de lakspieren even te laten werken? Dan kun je vanavond ook nog naar Bollen. En geniet van de beste stand-up comedy van Tilburg. Uh, dit onder andere door Chris van der Ende en vele andere Stand-up in uh, zijn puurste vorm. Ook kan je de avond helemaal compleet maken door van tevoren gebruik te maken van het comedy menu. <laughs> het comedy menu, nou, hartstikke leuk. Comedy night bij Bollen. Even kijken, ik heb er nog wel een aantal. Uh, Hitjes, disco en echte classics. Bondgenoten is terug. Het evenement gaat uh, jouw onvergetelijke avond bezorgen. Trommel al je vrienden op en, uh, nou ja, bondgenoten, mede Maar eigenlijk voor de beste, hits, disco en echte classics hoef je eigenlijk niet de deur uit hoor. Kun je gewoon naar uh, dit programma luisteren. Ja, verder... Heb jij al helemaal carnaval -kriebels, dan mag je de krakerspresentatie van Vulgaire natuurlijk niet missen. Een van de grootste carnavalsverenigingen van Nederland laat komende vrijdag de allernieuwste kraker aan iedereen horen. Dat is vandaag dus. Uh, Bijzen is meer maken, zeggen ze dan in Tilburg. Uh, kijk, ik heb er nog twee. Uh, de allergrote hits uit de jaren 80, 90 en 0's, die zul je voorbij horen komen uh, ja, deze avond. De meest zwinnende floorfillers uit de 80s. Waar natuurlijk de verlichte dansvloer en spiegelbollen niet kunnen ontbreken. Helemaal losgaan op de grootste hits en de 90s. In een uh, niet te vergeten sfeertje. En ook de lekkerste danceable hits uit de Zero's. Die komen voorbij. Stilstaan bij dit feestje is onmogelijk. Dit is bij uh, party, uh, ja, de radioparty in de koepelhal. En dan hebben we ook nog. André Rieu, hij wordt uh, dit jaar 70 en dit gaat onder andere uh, vieren in de Euroscoop. Ja, als onderdeel van deze viering haalt uh, André samen met bioscooppresentatrice Charlotte Hawkins herinneringen op aan zijn leven: de liefde en de muziek. Terwijl hij zijn bioscoop publiek meeneemt op een uh, exclusieve rondleiding door zijn landhuis in Maastricht. Uh, nou ja, dat kun je ook, uh, kun je ook allemaal naartoe. André Rieu, dit jaar met die 70, in de bioscoop. Kijk, dat is hartstikke hip, uh, André Rieu. Uh, die gaat met zijn tijd mee. Uh, strijkt erop los. Het is vrijdagavond. Jimmy, die vroeg deze aan. Fake blood. En dan vind I like it. I Het houdt niet op! <laughs> 30 jaar oud, deze van de Stone Roses. Made of Stone. Nieuwe muziek is er ook. Dit is de nieuwe van Georgia. 24 hours. Georgia, die heeft 24 hours. Dit is lokaal Omo Goorle, de omroep voor Goorle en Rio. Ook nog muziek van Fake Blood en de Stone Roses. Zometeen, het derde en laatste uur. Hou hem hier, hou hem hachthoum, keihard, hou hem scherp. Dit is het regio nieuws. Ik ben Erik van Vliet. Afgelopen donderdag was het een kleine chaos op de A58 in de regio Goorle en Tilburg. Er waren drie rijstroken enige tijd afgesloten... De weg was in de avond pas weer vrij. Dit duurde de hele middag. Het was namelijk een...